Door de coli bacterie zijn in Duitsland de afgelopen tijd meer dan 40 mensen overleden. De Tsjechische Petra Kvitova heeft Wimbledon gewonnen... door in de finale Maria Sharapova te verslaan. Kvitova behaalt daarmee haar eerste Grand Slam-titel. Het was ook voor het eerst dat ze in de finale van een Grand Slam-toernooi stond. De zetstanden waren 6-3 en 6-4. De 21-jarige Kvitova was als achtste geplaatst. Morgen is op Wimbledon de mannenfinale. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. De vrouwen wonnen in Amstelveen het laatste duel in de winnaarsgroep met 2-0 van Zuid-Korea. Omdat Argentinië tegen Nieuw-Zeeland niet verder kwam dan 3-2... is Zuid-Korea morgen ook de tegenstander van Nederland in de finale. Het weer. Vanavond in het zuidwesten nog zon. In het oosten en noordoosten kansen wat regen. Morgen in het westen opnieuw veel zon. In het oosten bewolking met wat regen. Het wordt dan 16 graden op de wadden en plaatselijk 20 in Limburg. Een idee voor iedereen met een hypotheek... waarvan de rente vastperiode bijna afloopt. Veel Nederlanders staan voor de keuze... om de rente van hun hypotheek opnieuw vast te leggen. Een op de vier huizenbezitters heeft al gekozen... voor de rust van een hypotheek bij de Rabobank. Wilt u ook die rust ervaren en uw hypotheek oversluiten? Kijk op rabobank.nl voor het maken van een afspraak.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 5 minuten over 5, u bent weer terug bij Radio Tour. En we zeiden het al, ze zullen toch niet tijdens het nieuws al worden ingelopen? Het was wel een lang bulletin, Guillaume, maar het is niet gebeurd neem ik nee, aan. Nee, maar Liebe Westra wist dat natuurlijk als Nederlander. We hebben hem eventjes ge SMS'd op de fiets. En hij heeft nog even ervoor gezorgd dat de voorsprong nog intact blijft. Maar hij is inmiddels wel onder de minuut. Dat betekent alle helpers weg, alle wagens ertussen uit. Want het peloton komt eraan En de kopgroep met Liebe Westra zal straks worden ingelopen. Nog 27 kilometer. Zijn we er klaar voor? met De riddle. De drie vooruit, ze mogen nog heel even genieten. En dan worden ze binnengehaald, trio. Ja hoor, dan worden ze gewoon binnengehaald als uh, ontsnapte visjes. En uh, dan zijn ze dadelijk een uh, spekje voor het bekje van het uh, peloton. Het peloton dat heel erg lang gerekt is op een hele brede weg. In dat glooiende landschap in de Vendée. En dan zie je toch dat er aan kop verschrikkelijk hard wordt gereden. Om nu dan echt het gat te gaan dichtrijden. We hebben nog 23,5 kilometer te koersen. Het verschil is 33 seconden. En de drie, ja, ze weten dat het bijna voorbij is. Terwijl ik weer kijk naar een puffende Thomas Voeckler, Maar die zien we niet anders. Gert Steegmans daar in het peloton Joost Postuma. En zo komen ze één voor één voorbij. De man Leukemans die daar ook rijdt. De, alle die mannen van Van Soleil onder andere die daar achter elkaar zitten Johnny Hogeland zat daar ook bij Het tempo wordt gemaakt door de ploegmaats van Philippe Gilbert want hij wil zo graag winnen. In 2008 was hij tweede. Dat was toen ook de eerste etappe in de Tour de France. Geen proloog dat jaar. We reden door Bretagne we kwamen aan op een puist in Bretagne in Plumelec en daar won Alejandro Valverde. Nou die staat op dit moment aan de kant. Die zal thuis ongetwijfeld naar de televisie kijken want die is geschost wegens een dopingzaak en en Gilbert werd dus toen tweede in 2008. Dit jaar wil hij het anders doen. Dit jaar wil hij de openingsetappe pakken. Grappig trouwens. Want de afgelopen twee jaar natuurlijk met die prologen die we toen hadden. Toen was het twee keer achter elkaar Fabian Cancellara. Al vier keer trouwens in zijn leven de snelste in de openingsetappe van de Tour de France. Maar nu, ja, hij zou het misschien wel eens kunnen als hij vlak voor die laatste klim gaat demareren. Want we weten natuurlijk wel dat hij een enorme goede knal in de benen heeft. Maar zo'n klimmetje... Dat zal dan toch wel heel erg lastig worden. De mannen van Radio komen ook naar voren. Die zullen toch ook een beetje werk gaan doen. En zo zie je de een na de andere ploeg opschuiven. We zien daar Katsusha voor Galamzianov. Dat is die nieuwe sprinter uit Rusland. En zo schuiven al die ploegen naar voren. Om in ieder geval hun favoriete instelling te brengen. De finale die is begonnen. De finale zal ongetwijfeld zinderend zijn. Als we zometeen die kopgroep van drie hebben ingelopen. 32 seconden nog is het verschil. 22,5 kilometer te koersen. Vier, het wordt natuurlijk uh, onrustiger nu om twee redenen zoals jij ons al hebt uitgelegd. Er is een etappe te winnen, een eerste gele trui te winnen... en er is misschien zelfs een paar seconden voor het klassement hierna te pakken. Dan krijg je, wat Gio net vertelt, al die ploegen willen naar voren... maar al die klassementsrenners willen op de een of andere manier toch ook niet te ver naar achteren. Is, wordt het dan heel onrustig? Ja, het wordt heel onrustig. Je, je hebt een aantal jongens die echt voor die overwinning gaan... die echt voor, voor plek 1 tot 5 echt, uh, zichzelf superkans hebben voelen... En die gaan daarvoor en die, ja, die merken dat al die klassementrenners hun ook een beetje in de weg rijdt van voren. Dat is ook wel een beetje het geval als er een massasprinter zit en er zit opeens een klassementrenner die toch eigenlijk iets minder behendig is met zijn fiets dan, uh, dan de jongens die in, de, in die massasprinter ervoor gaan. En daardoor krijg je altijd wel wat wrevel en wat uh, oneenigheid in het voorste stuk van het peloton. En uh, onrust. Uh, je wil ook niet, als er een valpartijtje is, daar weer achter zitten, zeg maar. Dus je krijgt wat dat betreft nu uh, de komende 20 kilometer. Uh, ja, dat kun jij ook niet zeggen, maar is het nog zinvol om proberen nog eens weg te komen als die drie zijn teruggehaald? Gaan mensen dat nog proberen? Ik denk dat het toch wel uh, gezamenlijk uh, naar die laatste klimmen gaat. De laatste, uh, ik denk 5, 6 kilometer. Dan heb je ontzettend veel rotondes, uh, wat bochten, dus... Het peloton zal daar ontzettend lang zijn. Uh, het zal een vrij lang lint zijn. Dus uh, je moet al zeker bij de eerste dertig zitten om daar überhaupt nog een kans te maken om bij de eerste te blijven. Dus daarmee zeg je, uh, let op, uh, wacht niet te lang, zorg dat je ruim van tevoren daar al zit. Ja, het is, uh, eigenlijk is de finale nu begonnen. Iedereen die in het peloton zit, die ervaart het ook zo. Er wordt ontzettend uh, doorgereden. Niemand raakt zijn remmen meer aan. Dus het is echt vechten voor je plekje. Kunnen ze dat slot allemaal dromen, die renners? Is dat goed doorgenomen? Want ik heb al zo'n bespreking in zo'n bus gezien... ik heb ook niet altijd het idee dat het parcours... helemaal goed in beeld is bij iedereen. Of is het nou flauw wat ik vraag? Nee, zeker niet. Het is een heel duidelijke vraag in die zin... dat je al ik, alles wat ik heb kunnen lezen, heb ik gelezen. En alles wat ik over heb kunnen luisteren, heb ik geluisterd. De mannen van de HTC hebben bijvoorbeeld deze finale vier keer verkend. Ja. Om aan te geven. Het is gewoon een eerste etappe in de Tour waar een gele trui te pakken is. Ze, ze hebben vier keer de laatste 30 kilometer van deze rit verkend. En, en zeker ook echt het klimmetje en de mogelijkheden die daar bestaan. Dat om aan te geven hoe belangrijk het is om het parkourkennis in je hoofd te hebben zitten. Maar dat geeft ook aan dat er ploegen zijn die dat wat minder verkend hebben. zeg maar. Of is dat ook niet te doen, 23 finishjes uit je hoofd leren van tevoren? Nou, ja, voor voor en Al ook voor de Lotto. Alt-US veranderen die zo, nee, nee, nee, nee, dat zeker niet. Maar de, de mensenrenners hebben echte Pyreneeën ritten Alpenritten verkend. Ja. Maar die zijn hier absoluut niet geweest. Nee. En de renners zoals Van, Van Garmin, HTC, Lotto. Die hebben wel deze finale verkend. Want die, die weten dat ze daar kansen hebben. Wij gaan het volgen. Wij gaan het volgen.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 On tirait au clair cette attirance passagère Ça nous sortirait d'affaires Au clair Au clair Mais le mot d'amour sonne super Le résultat me désespère Et ça ne date pas d'hier Au clair Allez donne-toi un peu d'amour natuurlijk veel mooie oude Franse klassiekers in die Franse topronders. Maar we draaien ook altijd nieuwe. Eau Claire was dit van een debuutalbum van een Fransman. En die heet Antoine Léon Paul. Noem ze nog één keer snel op, Gio. Die drie? Want straks gaat het niet meer. Het kan nog net, het kan nog net, hoor. De drie aan de leiding: Jeremy Roy, Fransman. Peric Kemeneur, ook een Fransman. En lieve Westra, een ras-echte Fries. En op het moment dat ik dat zeg, worden ze gepakt door het peloton, door de mannen. ...van de omega Pharma Lotto-ploeg. Ze geven elkaar nog even een handje. Netjes van die Kemeneur, hoor. die gaat even langs Roa. Even een tikje op de billen. Even een handje in de richting van lieve Westra. En dan weten die drie koplopers dat het gebeurd is. Westra kijkt uh, verbaasd opzij trouwens in de richting van Jeremy Roa. Van waarom raak je mij aan? Maar uh, ja, dat is toch een beetje de code. Als je met z'n drieën zo lang voorop bent geweest. Als je toch even die illusie hebt gehad van... Misschien, ...misschien redden we het wel tot de finish. In ieder geval de hele dag samen hebt gezeten. Dan mag je ook wel op een fatsoenlijke manier afscheid van elkaar nemen. Dan mag je elkaar ook wel bedanken. Want ze hebben toch gezamenlijk het werk gedaan. En kijken we nu dus naar het, de kop van het peloton waar het tempo hoog gehouden wordt door de mannen van Philippe Gilbert. Het is op dit moment toch echt de enige ploeg die hard werkt. En die andere ploegen die zie je vooral manoeuvreren. Die zie je vooral zorgen dat de klassemensrenners uit de problemen blijven. Daar zie ik Robert Geesink met een paar mannen voor hem. Onder andere Christian Nierman en uh, daar zie ik Maarten Chalingi ook rijden. Uh, dat zijn de mannen die hem een beetje daar uit de zorg we moeten houden aan de rechterkant van de weg... ...in dat gefriemel Fabian Cancellara zie ik er ook bij rijden... ...Joost Postuma, die moeten natuurlijk in de gaten houden... ...dat er niks geks gebeurt met de broertjes Schlek... ...en zo heeft ieder zijn eigen belang in de finale van deze etappe... ...die door een heel mooi stukje Frankrijk leidt. Dat wel, het glooit een beetje, het gaat heel voorzichtig op en af... ...en boven op de top van die heuvels staat dan weer zo'n prachtig kerkje... ...net zo goed als dat er hier bovenop de top een kapel staat... ...daar kijk ik recht naartoe... In de richting van dat kapelletje. Een kapelletje dat uh, omzoomd wordt, uh, begeleid wordt door twee hele mooie industriële molens die dan ook hier staan. En die zelfs nog volop staan te draaien in de wind. Want wind staat er. En kijk ik naar de vlaggen, dan zie ik dat de renners in die laatste kilometers de wind in elk geval tegen hebben. Als ze straks gaan beginnen aan dat klimmetje, die laatste twee kilometer van deze etappe, waarin de etappe ongetwijfeld beslist gaat worden. Aard houden. wij kijken. Laatste 17 kilometer. Alles zit bij elkaar. De mannen van Gilbert doen de kop. Uh, denk je dat het ook altijd een soort opluchting is bij een aantal renners? Zo van, zie zo, uh, hoe het ook loopt. We zijn er bijna, eerste dag. Uh, gaat het allemaal goed? Ja, er zijn betrekkelijk weinig valpartijen geweest, gelukkig. Dus dat is wel uh, ja, mooi. want Dat is eigenlijk waar iedereen bang voor is, in de eerste etappe. Waar zoveel op spel staat en... Kan nog, we hebben nog 20 kilometer ja, te gaan. Ja, weet dus. je zei, in die laatste 6 kilometer zitten heel veel uh, rotondes. En uh, nou ja, met een rustig peloton zijn die al lastig. Maar nu krijg je natuurlijk een, een ander soort situatie. Ja, zeker. Je kunt als, als renner zo'n zo rotonde uh, met 45, 50 kilometer per uur kun je er langs. En dat betekent dat de eerste dat kunnen doen. Maar de achterste, die moeten al remmen. Omdat de rest één voor één langs die rotondes gaan. Dus die staan bijna stil. Of die rijden nog 20 kilometer per uur. Dan zit dus een 30 kilometer per uur verschil... Op het moment dat je de rotonde passeert. Dus de achterste moeten verschrikkelijk hard rijden om weer bij de eerste aan te sluiten. En dat harmonica-effect ga je dus ja. constant hebben in die laatste kilometers. Het windje tegen, ook al is het een redelijk, maar het is een behoorlijk windje. Maakt dat ook nog net het extra verschil. Dus iemand wat, met een windje mee, zijn er wat meer die dat hellingje aan kunnen dan met een windje tegen. Hè? Ja, nou ja, aan de andere kant, als je in het wiel zit, zit je weer prettig. Maar dat is, de, dat is de grootste, het grootste probleem om bij Silber in het wiel te blijven. Want hij lost ze allemaal op dat klimmetje. Dus jij uh, zegt, naar nou alles wat ik hier zie, ik zet mijn geld op Gilbert. Ja, ik kan niet anders. Als je gewoon de gegevens pakt die we hebben, dan is dit, uh, dit absoluut zijn, zijn ding. En uh, hij gaat er ook vol voor. En dat laten ze ook allemaal zien. De hele ploeg die rijdt er vol. Man van de nuchtere feiten over 16 kilometer weten we het aard. Ici Radio Tour de France.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 Met antiliefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief! liever? Gisteren, Gisteren, Gisteren heb je ik, ik mis je de de soe. een soep. Vandaag heb je Prager, kattebel, want er is zoveel te doen. Wie weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. 13 jaar oud, blijf mooi mooier bluff met allerliefs uit Londen. De laatste, de laatste kilometers gaan aanbreken. Gio, ik heb het idee eh, dat het al hard gaat, hè? Oh, het gaat verschrikkelijk ja. gaat 12 kilometer nog te rijden. En het tempo is enorm opgevoerd. Die mannen die denderen daar werkelijk over die brede weg. We zien er ook gewoon Antonio Flecha. naar rechts van de weg rijden. De man van Team Sky. En wat is dat tempo hoog? De mannen die aan kop rijden natuurlijk. Die vangen vol de wind. En die zullen het moeilijk hebben. Maar de mannen die achteraan rijden. Nou die hebben het ook moeilijk hoor. Want het gaat helemaal op het lint. Jurgen van der Wallen. Die is inmiddels al achtergelaten. Dat is de man die ten val is gekomen. Die veel kopwerk nog heeft verricht voor Philippe Gilbert, Maar nu dan toch het peloton. ...heeft laten gaan, want het zal die het morgen lastig hebben in die ploegentijdrit. Want dan gaat het opnieuw hard. Vandaar dat de renners toch misschien wel wat ja, belangen hebben... ...dat ze toch even nadenken voordat ze een hele diepe inspanning zullen doen. Want ze weten dat ze morgen allemaal aan de bak moeten. Want niemand vindt het fijn inderdaad om morgen 23 kilometer loei en loeihard... ...met de ploeg te moeten rijden. We zien Europcar zowaar aan kop van het peloton rijden... ...op het moment dat Kimmeneur samen met Roa en Westra werd ingelopen... Dan uh, zagen we dat Europcar op kop kwam, want Kim Menet was een uh, ploeggenoot van uh, de mannen van Europcar. En nu rijden ze op kop omdat uh, ze daar de hoop hebben gevestigd op Thomas Vucler, voormalig Frans kampioen en een man die dit ook moet kunnen, zo'n aankomst. Hij zal er zeker bij zitten straks als het tempo omhoog gaat. Iedereen manoeuvreert zich naar voren. We hebben nog bij iets meer dan 10 kilometer te rijden voor het peloton en alles zit daar nog samen. Aard, heel even wat de naam van Thomas Vucler viel en dan ik, wij de weinige mensen merken altijd in mijn omgeving die denken... ha, leuk, Tom, voor Claire. Maar veel mensen hebben op de een of andere manier hebben niet zoveel met die mannen. Waarom hebben wij niet zoveel? Zoveel Nederlanders hebben wel een beetje showmannetje of zo. Wat vinden we ervan? Nou, ja, het is een, uh, een hele arrogante zak. Dat is het eigenlijk. En, ja. dat, en dat zie je niet op de tv af. En ook zeker niet uit de zijn prestaties. Het is een, hij heeft een geweldige eredlijst opgebouwd. En altijd in aanval. Dus een, op zich een hele fijne renner om te zien ja. en in het peloton te hebben. Want er gebeurt altijd wat. En hij is altijd aanwezig. En hij is ook eigenlijk de speel... In, in zijn ploeg, waar alles om draait. En, en hij zou ook bijna weggaan. Uiteindelijk toch gebleven. Ja. Met een nieuwe sponsor erbij is, die team, is het team toch blijven bestaan. Zo dus. Maar nou kijk ik niet of hij aardig of onaardig is. Maar ik kijk gewoon denk ik vind het altijd leuk. Want er gebeurt altijd wel wat met hem. En ik denk dan, het is een renner met kwaliteiten... waarvan er best veel zijn met dat soort kwaliteiten. Men heeft hij toch een soort fenomenale namen. He? We hebben het over hem. Iedereen kent die man. Ja, absoluut. Hij speelt ook altijd een rol. In de belangrijke etappes. In de etappes die net even te lastig zijn voor de gemiddelde renner. Waar hij dan toch wel weer de beter. Is. Dus het is een, ja, of het nou een Giro is of, of Tour, hij is in aanval. En dat zien we graag. En het past ook een beetje bij hem dat hij denkt... ach zo'n raar klimmetje, het is nog wel iemand die gewoon zijn ogen dicht doet... drie kilometer voor het einde en denkt ik ga het gewoon doen. Hè? Ja, die denkt niet nou. Die, die, die denkt nou op de laatste drie kilometer, ik ga het doen, poets en weg is die. En als het hem dan lukt, dan denken al die anderen weer... dat is niet zo'n aardige jongen, maar hij heeft het wel weer slim gedaan. Ja, hij heeft het wel weer slim gedaan. Oei, oei, oei. We gaan even snel uh, naar de Tour de France. Want we hadden het over een ongeschonden koers, Kio. Ja, en uh, valpartij. Want daar ligt ook een man van Rabobank bij, zie ik daar uh, vooraan. En ik hoop dan toch maar niet dat het uh, Robert Geesink is. Uh, meteen al in die eerste etappe. Het was in ieder geval een renner van Astana. Die daar vol op het toeschouwer. Toeschouwer in de gele trui, nota knalt. En ik geloof dat uh, Geesink mazzel heeft gehad. Want die zat uh, voor de valpartij. De man met het uh, rug nummer 91. Maar dan ben ik benieuwd wie daar wel van Rabobank uh, hard uh, tegen het asfalt is gegaan. Want het was een renner die met zijn uh, beide handen in de richting van het asfalt ging. En dat kan altijd verkeerd aflopen. Dus een behoorlijke valpartij. Het stond ook allemaal geparkeerd daar. Alles wat erachter stond. Terwijl ik nu probeer te luisteren naar de toerradio Die dan in ieder geval nog even meldt wie er allemaal gevallen zijn. Maar vooraan, ja, wordt gewoon doorgereden hoor. Er wordt echt niet gewacht hoezo erencode in het peloton. Want de mannen die voor de valpartij zaten en zeker die mannen van Europcar die trekken nog eens even stevig door. Ik ben erg benieuwd wie er allemaal... Bij Bijlagen, hoor, want uh, dat krijgen we waarschijnlijk zo meteen uh, te horen. We kijken nog één keer. Gees ik niet hoor, die heeft mazzel. Want die reed net voor de valpartij zie ik nu in de herhaling. Maar goed, een van de renners van Rabobank dus daar op de grond. Een andere renner van Rabobank erachter geparkeerd. Dan nog eentje van Rabobank. Dat zijn de mannen die vaststaan. Uh, Ook eentje van Van Soleil daarbij. Maar we zien het allemaal hoog vanuit uh, de lucht. Dus we uh, moeten maar eens kijken wat de schade uiteindelijk uh, is geweest. We hebben nog geen namen van mannen die daar gevallen zijn. Maar voorlopig is een deel van het peloton aan het achtervolgen... op het deel dat de mazzel heeft gehad dat het voor de valpartij zat. Aard. dan gebeurt het dus toch? Eigenlijk op een moment overigens dat je het niet helemaal verwachtte. Geen rotonde of niks te zien. Alleen weer één supporter die even keek of ze open er al aankwam. Ja, en die met zijn rug naar het peloton staat. Dat is iets voor iedereen die luistert. Als je naar Frankrijk gaat, blijf altijd, altijd in, de, in de richting van het peloton kijken. En draai je nooit om, want je, je, je hebt geen overzicht meer en je weet niet wat je doet. Erecode of niet, uh, iedereen uh, fietst door. Hè. Maar het is ook wel logisch aan de andere kant, toch? Als je ervoor zit dat je denkt, jongens, fietsen. Nou, we zagen die mannen van de Europe op kop rijden. Op het moment dat het gebeurt. En net nog even een korte shot. En dan zag je heel duidelijk uh, Fulclair ook zeggen van rijden met die handel. En ja, dan hebben we het toch weer over, die, <laughs> over dat ene mannetje. Over dat ene mannetje. Ja. ja nou, we gaan het uh, rustig vervolgen. Radio 1. Het NOS-journaal. Maar om één overal half zes eerst natuurlijk even naar de hoofdpunten met Rudy Vender. De politie heeft acht verdachten aangehouden in een pinpasfraudezaak... in de omgeving van Emmen en Coevoorde. Van ongeveer 30 jongeren was de bankrekening geplunderd. Ronselaars hadden hun bankpas en pincodes in bezit gekregen. Op de rekeningen werd gestolen geld van andere rekeninghouders gestort. De bende heeft ongeveer een half miljoen euro buitgemaakt. Ook in Frankrijk is iemand overleden die besmet was met de EHEC-bacterie. Het slachtoffer is een vrouw van 78, die ruim een week geleden in een ziekenhuis in Bordeaux werd opgenomen met nieuwe problemen. Ook zes anderen uit de regio werden ziek. Ze hadden allemaal een salade met rauwe kiemen gegeten.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 En in Monaco is de kerkelijke huwelijksplechtigheid... aan de gang van prins Albert... en de Zuid-Afrikaanse zwemkampioene Charlene Wickstock. Er zijn zo'n 3500 gasten. Gisteren trouwt het paar al voor de wet. Charlene Wickstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vannacht raakt het in het noordoosten steeds meer bewolkt... en daar kan het van tijd tot tijd dan ook licht regenen. In de rest van het land, en met name in het zuiden... zijn brede opklaringen. Het zuiden... Het koelt af, bijvoorbeeld in Maastricht, naar een graad of 8. In de rest van het land ligt de minimumtemperatuur op zo'n 10 graden. En morgen overdag, dan is de koudste temperatuur juist weer voor het noordoosten van het land. Daar is het dan nog steeds bewolkt en regenachtig. In de rest van het land schijnt de zon, dan wordt het zo'n 9 graden. Excuus. En dan de dagen daarna. De temperatuur die gaat langzaam omhoog lopen. We krijgen ook steeds meer zon te zien. Zeker op de dinsdag en woensdag kunt u weer de paraplu meenemen, want dan wordt het een regenachtige dag. ANWB-verkeersinformatie met één file op de A2 Amsterdam-den Bos, tussen Maas en Knoopend het Oude Rijn, zes kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. We gaan snel weer, Gio Lippens, naar de Tour naar jou... want het peloton brak door die val. Ja, en het voornaamste slachtoffer is de man die de Tour de France al een paar keer gewonnen heeft. Alberto Contador. Hij zit in een tweede groep. Groep van, uh, nou, wel 130 man denk ik zo'n beetje. Die uh, op 32 seconden achterstand rijdt van het uh, eerste deel van het peloton. In dat eerste deel zo'n 40, 50 man. En ik meende daar in elk geval ook Robert Gesink te hebben gezien. Cadel Evans zit er in elk geval bij. Bradley Wiggins, Philippe Gilbert, Damiano Kunigo, Thomas Vecler. Dat zijn toch wel de mannen die we in elk geval vooraan hebben zien rijden. En we kregen ze Juist een blik op die achtervolgende groep. daar zat David Arroyo bij Lars Boom. Dat was de man van Rabobank die hard leek te vallen. Thomas de Gent van Vakant Soleil En nog een paar andere mannen van Vakant Soleil. En dan dus Alberto Contador. Ja, het is dan toch alweer een spectaculaire finale van deze etappe. En je ziet de voorsprong oplopen. Het gaat seconde voor seconde. Maar dit zijn kostbare seconden. 34 seconden achterstand voor Contador. En de zijnen 3,8 kilometer nog te rijden. Tempo wordt nu gemaakt door de mannen van BMC. Marcus Boergaard, die daar tempo maakte op kop. Want zij hebben Cadel Evans natuurlijk daar voorin zitten. En dit soort seconden, 37 seconden inmiddels... dat kan toch uiteindelijk wel belangrijk zijn als het gaat om het klassement. We zien ook nog steeds die bijna complete Omega Pharma Lotto ploeg van Philippe Gilbert vooraan rijden. Een mannetje, twee mannetjes van Liquigas. Een mannetje van HTC Columbia Radio Shack zit er nog bij... En dan kijk ik wat verder naar achter in de hoop dat ik nog wat rabo en Vakal Soleil ontwaar. Dat doe ik voorlopig nog niet. Maar nu gaat de camera even langs zijn. Maar helaas, hoor, ze blijven er niet lang genoeg bij. Want ze hebben weer oog voor Alberto Contador. Contador daar in het vierde wiel in die achtervolgende groep. Hij is niet gevallen, denk ik. Maar hij heeft gewoon klem gezeten achter die valpartij. Want je ziet geen wonden op zijn benen of armen. Maar je ziet hem wel zwoegen. Om in ieder geval de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Daar komen ze eraan. 36. 30 seconden over 2,8 kilometer te rijden. En dan gaan we weer, hoor. Nog steeds de ploeg van Gilbert daar. Vier man voor Philippe Gilbert op kop. We zagen ook André Greipel daar nog bij zitten. De man die dus in de neutralisatie viel. Nu gaat er een van de mannetjes van Gilbert af. Claire in het gevreng daar. Daar zal ook Koenigo bij zitten. Kijken wie daar verder nog allemaal bij zitten in de achtervolging. Of in de achtervolging. Het is gewoon de eerste groep. Verklair als eerste niet ploeggenoot van Philippe Gilbert. Bossonhagen van Hagen zie ik er ook nog bij zitten. Zit Vino Poerhof of er ook nog bij de postuma rijdt daarmee vooraan, dat betekent dat zijn klassewensrenners in elk geval ook nog erbij zullen zijn. En dan zijn we begonnen aan de klim, want we hebben nog 2 kilometer koers en 40 seconden voorsprong voor dat voor eerste peloton. En weer een valpartij. En weer een man van Rabobank erbij. Dan ben ik benieuwd of dat in het eerste of in het tweede peloton is. Het lijkt wel het eerste peloton te zijn. Het gebeurt precies onder de vlag van de twee kilometer. En dan kijk ik naar achter hier of dat peloton, dat eerste peloton, of dat flink is uitgedund. Grega Bolen zit er ook nog bij. Verwarm hem niet met uh, Pim Lichtat, de Nederlandse kampioen. Want hij lijkt er wel op omdat hij hetzelfde shirt heeft. Maar hij is het niet hoor, Grega Bolen. Grega Bolen is de Sloveense kampioen en rijdt in het rood-wit-blauw. En we krijgen... Hier de eerste uitval van een van de mannen van Katusha. Die probeert weg te rijden. Jules Baer blijft rustig in het wiel zitten van een ploeggenoot. En zij rijden het gat dicht. Dan weten we dat daarachter nog wat snelle mannen zitten. Joaquin Rojas moet daar toch ook nog bij zitten. Die zien we daar rijden. En we zien ook Damiano Coenigo daar nog vooraan. De strijd is ontbrand. We zitten zo meteen in de laatste kilometer van deze etappe. van Alexandre vino toch toch ook wel een man die we hier verwachten. In het wiel zit Thomas Verclare. Dan zien we Philippe Gilbert, we zien on Hagen zitten. Al die mannen die we vooraf hebben genoemd. En daar gaat Fabian Cancelara. Gaat hij toch gewoon voor zijn derde achtereenvolgende overwinning in een openingsrit van de Tour de France. Het zou toch een stunt zijn. Het is Gilbert die probeert te achtervolgen. Gilbert die naar het achterwiel rijdt van Fabian Cancelara. En komt aan het achterwiel. Cancelara ziet het gebeuren en dan dan is Gilbert alleen. Ja, en wat ga je dan doen? Ga je dan doorrijden of wacht je dan op de rest? Het is Gilbert die doortrekt. Cancelara kan niet mee. Philippe Gilbert in de laatste meters van deze etappe. En gaat hij het dan toch doen? Na luik Bastenaken luik Na de Waalse Pijl. En na de Amstel Goldrace. Gaat hij dan ook gewoon hier zijn uh, toeretappe pakken? Hij was uh, een paar jaar geleden in Plumelek uh, tweede. Toen kon hij het niet aan tegen Alejandro Valverde. Maar hier is hij ver. Ver uit de sterkste van allemaal op dat toch wel lastige klimmetje hoor. Want laat nou niemand roepen dat het gemakkelijk is deze aankomst. Philippe Gilbert, hij legt ze er allemaal op. Hij is er nog niet hoor in zijn Belgische kampioenstrui. Maar bijna is hij boven gekomen. Een van de mannen van BMC komt erachteraan. achteraan. Is het Evans zelf? Ik weet het niet hoor. Gilbert wint in elk geval de etappe. Hij wordt eerste en dan is het Evans, dacht ik, op de tweede plek. En dan kijken we nog even daarna achter wie dan uiteindelijk derde wordt. Maar Philippe Gilbert... Wint gewoon daar op de plek waar iedereen hem verwacht. Wat een knappe overwinning van de Belgische kampioen. Die echt letterlijk alles wint wat hij maar winnen kan. De druk was groot. Iedereen keek naar hem. En hij doet het gewoon. Philippe Gilbert wint de eerste etappe in de Tour de France van 2011. Aard Vierhouten, uh, het is ongelooflijk knap. Als iedereen je verwacht, je zei het al en iedereen tip je. En dan doet hij het gewoon weer. En uh, hij wachtte niet, he, toen Cancellara dacht, uh, we zullen nog eens even zien. Nee, absoluut niet. Het is ook onmogelijk om dat, om dat te doen. Je moet echt op je intuïtie, je gevoel afgaan op dat moment. Reageren, pats, boom. Je ziet hem gaan je denkt, ja, dit is Cancellara. Als je drie, die drie meter geeft, dan, dan is hij dan is weg. Dus uh, het was gewoon een hele goede actie van hem om zo snel te reageren. Het was nog wat onoverzichtelijk, dus we weten eigenlijk niet zo goed wie van de klasse echt uh, goed geclasseerd is. In ieder geval weten we dat Evans uh, uh, heel goed van voren zat. een sterke indruk maakte. We weten in ieder geval dat Contador uh, toch wel flinke schade op gaat lopen. gaan we zo allemaal uh, horen. Uh, dat maakt deze tour. We, zullen we even naar Gio? Gio? Ja, nou ja, ja, er komt nu een groepje binnen met uh, Bouke Mollema. Onder andere met. Uh, ja. Even kijken hoor. Sanchez, Luis Leon Sanchez. Er, ook een man die achterstand heeft opgelopen. En met Alberto Contador. Boegeroepen horen we. 1 minuut en 25 was de achterstand van die mannen. En dan is het toch een flinke tik geweest voor die mannen hoor. Even kijken wie we daar zien. We zien ook nog een man van Van Can binnenkomen. Björn Leukemans. Ook achter de valpartij dus. Dat is erg jammer de Franse kampioen. Sylvain Chavanel zit daarbij. En straks krijgen we natuurlijk ongetwijfeld... Alle alle namen van de mannen die hier binnen zijn gekomen. Maar dan moeten we toch even wachten. Kijk daar, wie komt daar binnen? Is dat Garate van Rabobank die binnenkomt? Dat is hem inderdaad. En dan uh, hang ik maar even verder uit het raam. Popovic komt daar uh, over de streep ook op uh, ruime achterstand. En dan kijk ik of ik nog wat Nederlanders uh, kan ontwaren. Kijken wie we hier zien uh, voorbij komen. Dat is in ieder geval Wout Bos ook op achterstand. Lars Boom, die lag bij die valpartij. Barredo zit daar in ieder geval ook nog bij. Mercato, ook een man van vakantelij, komt nu over de streep. En zo komen alle geklopten. Uh, Gerens komt hier over de streep. En dan hang ik nog maar even verder uit het raam. Kijken wie we verder nog. Binnenkomen. Weer een mannetje van Vakanselei. Die daar binnenkomt. Dat is Liebe Westra. Natuurlijk. Hij is leeggereden. Hij mag natuurlijk met achterstand over de streep komen. Joost Postuma komt hier over de streep. En dan kijken we naar de klok. Inmiddels zijn we op 2 minuten en 45 seconden na Philippe Gilbert. En dan worden er toch meteen forse eerste tikken ooit gedeeld. Hier in dat eerste ding. We wachten even op de uitslag. Want Robert Geesink zal dan in die eerste groep gezeten moeten hebben. We kijken nog even naar de uitslag. Gilbert op 1, Evans 2, Huushoff 3, Rogas 4, Van den Broek 5de, Thomas 6de, Kleuden, Tarame, Horner en Martin. Dan hebben we in ieder geval de top 10 binnengehaald van deze etappe. En wacht ik met spanning op de renners die in elk geval verder buiten die top 10 binnen zijn gekomen. We hebben ze hier nog niet binnen, dus is het even afwachten of Robert Geesink inderdaad keurig binnen die eerste groep van 30 man is gefinished. Ja, we zagen die top 10. Ik kan in de snelheid even drie uh, klasse mensrenners herkennen. Martin van den Broek en Evans. Of uh, vergeet ik er nog één? Mist ik er nog eentje? Uh, nou ja, Horner, Taramee, Martin, dat ja, uh, je zegt, Kleuden. Dat hebben we die niet vergeten. <laughs> Het zijn eigenlijk maar vier renners niet. De ja. plassementsrenners die hier dus die meedoen. zitten vooraan. Wij weten nog te weinig van de anderen. We weten wel. Uh, laten we het daar dan toch maar even hebben. Komt het door. Het zou toch de te kloppen uh, man worden. Um, 1.35 of zo. Hè? In een ruime minuut. In ieder geval anderhalve minuut. Uh, dat betekent nu eigenlijk al op voorhand dat we weten. En misschien is dat wel heel erg leuk voor de Tour. Uh, dat hij dan een keer alles moet gaan geven. Uh, het is nou eigenlijk nu wel leuk hè. Ja, zeker. Het was op een gegeven moment 35 seconden... voor de, voor de 2,5 kilometer voor de finish. Dus je moet maar hard die voorste groep rijdt, die, ja. die rijdt nog gewoon even een minuut weg... op 2,5 kilometer omhoog rijden... En dat is dus die frisheid die je nog behoudt... met het hoge tempo van alle renners die om je heen zitten. Zo'n jongens die voor zielderen echt die sprint gaan aantrekken. Maar je zou aan de andere kant toch kunnen denken... als hij rond een halve minuut veertig seconden op twee kilometer zit... met zijn klimcapaciteiten... zou hij daar toch uh, zelfs in zijn eentje ongeveer hebben moeten kunnen beperken? Of is er dan ook mentaal zoveel met je gebeurd... dat die benen als het ware even wat sneller vol lopen? Ja, ik, ik, ik, ik heb het stiekem even een beetje goed bekeken... En ik vond hem er niet echt heel erg lekker bij zitten. Nee. Hij zat een beetje, een beetje ja, niet lekker op zijn fiets. Zijn houding was niet helemaal prettig. Zijn gezichthuisdrukking was ook... Niet watgene wat er van hem gewend zijn. Fris en uh, stralend en, en, en toch ja, sterk, zeg maar. Maar het, het zag er een beetje verslagen uit. En we hoorden ook, dat zagen we al bij de ploegenpresentatie... en nu ook weer duidelijk, daar uh, hoef je geen gehoorapparaat voor op te doen. Uh, er wordt echt hard boer geroepen op het moment dat hij... dat zal dus ongetwijfeld overdag ook hier en daar gebeuren. Wat doet dat met iemand als je overal waar je je neus naar buiten steekt... Uh, eigenlijk een soort afkeurend geel wordt? En is het terecht, vind jij? Nou, het is niet terecht. Het is meer een gevoel van, van, van de Franse supporter met gevoed door de media wat er allemaal al speelt. Waardoor hij nu dit over zich, over zich heen krijgt. En dat is toch wel heel erg jammer, want het is natuurlijk wel een heel groot renner die al zoveel grote rondes gevonden heeft. En nu dit moet ondergaan. Eh, terwijl nog niet eens recht is gesproken over het feit of hij wel of niet iets te maken heeft gehad met, met wat, wat hem boven het hoofd hangt. En ja, dat is gewoon niet juist. Het is niet juist, maar het sloopt wel, hè? Dat is mentaal heel vervelend. Je kunt uh, uh, met Armstrong in één team zitten en, uh, en daarmee de grootste concurrent voor de Tour in je ploeg hebben. En dat overwinnen, dat heeft hij allemaal getoond, dat heeft hij allemaal laten zien. En dan moet je echt heel wat in je mars hebben. Als je dat kan doen. Maar dit is dan een heel ander niveau. dus een heel ander gevoel. Komt daardoor wisten we zeker waar die gefinished was. Gio, weet jij inmiddels wat... En wij zijn natuurlijk heel Nederlands in spanning. Is Gezing? Ja, hij is binnen. Maar in welk nou, groepje nou, waar? Ik zou dat nog niet zo hard zeggen hoor. Want uh, ik uh, wacht eerlijk gezegd nog steeds op uh, de bevestiging. Oh, we horen er inderdaad dat hij uh, binnen is. Maar we krijgen het nog niet op onze computer binnen. Want het zicht hier op de finish is natuurlijk niet zo best. We zien in ieder geval dat Bauke Mollema de beste Nederlander is. Op de... Nou moet ik even Kijk, ik dacht de 32e plaats. Maar Geesink zal dan ongetwijfeld in die tweede valpartij hebben gezeten. Die valpartij op twee kilometer van de streep. Dat lijkt me in ieder geval de meest logische verklaring. Dat hij met achterstand hier is binnengekomen. Op flinke achterstand. We gaan weer eens even uit het raam hangen. Komt weer een groepje binnen. Daar zien we Borut Bozic binnenkomen. We zien Laurens ten dan binnenkomen. Zo, dat is ook een aardige achterstand. 7 minuten en 5 seconden inmiddels. En dan zie je toch wel dat er aardige zijn uitgedeeld. Ik heb Geesink nog steeds niet officieel binnen... ...maar dat kan in ieder geval... ...natuurlijk zal hij binnen zijn... ...maar dat kan dus met de computer te maken hebben... ...dat ze hem in elk geval nog niet hebben gemeld. Dus kan ik nog geen achterstand noemen... ...van Robert Geesink. We gaan nog eventjes naar die uitstand naar Gilbert. Natuurlijk niet echt verschrikkelijk belangrijk voor het klassement. Hij is natuurlijk wel de eerste gele truidrager... ...met zijn geblondeerde nieuwe koep voor Kedijl Evans... En uh, voor het Tor Huushoft. En dan kijken we nog even naar de klasse mensmannen. Ja, je noemde het al aan. Tony Martin is een van de klassementsmannen die daar redelijk vooraan reed. Damiano Koenigo zit daar redelijk vooraan. Alexander Finokurov zit daar redelijk vooraan. Maar dan kijken we naar de mannen die op achterstand zijn binnengekomen. En dan weten we ook onder andere dat Andy Schlek op achterstand is binnengekomen. Die heeft er ook een aardige achterstand opgelopen. Samen wel Sanchez, 1,21. Andy Schlek ook 1,21. Die zaten allemaal in een groep daarachter. Levi Leipheimer ook 1,21. Dan kijken we nog verder naar beneden. Basso, 1-1. 21. Maar goed, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar wat er met Robert G. Sink is gebeurd. Hij staat op dit moment bij de microfoon van een van onze collega's. Uh, de finale, wat gebeurde er allemaal voor Robert? Uh, veel. Uh, ze viel op uh, iets minder dan 10, denk ik. Naast, of ja, net achter mij. En uh, Iklinski raakte een toeschouwer en uh, die viel. En uh, dat was, uh, ja, brak de door, denk ik. Ik zat gewoon goed van voor, alleen toen vielen ze op... Uh,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 Maar, maar er zijn ook mensen die uh, op een achterstand binnenkomen. Hè? Ja, nee, precies. Naar nou, die eerste val toch waren. Ik ga even even bekijken. Ik ga eerst even eventjes en... Verstandige woorden van uh, Robert Geesink. Dus geen echte grote schade opgelopen. Ondanks die valpartij. Want inderdaad binnen de laatste drie kilometer. Dus krijgt hij dezelfde tijd uh, als de winnaar. Maar er zullen toch renners zijn die wel schade hebben opgelopen. Want uh, Contador, ja, die viel dan toch uh, ruim buiten die uh, drie kilometer. Dus die zal toch zeker een serieuze achterstand uh, gaan uh, krijgen. En daar ben ik toch even benieuwd. ...naar het uh, algemeen klassement, uh, want dat gaan ze nu geven. En dan kijken wij naar dat algemeen klassement. Nou, ik denk niet dat we dat allemaal helemaal betrouwbaar krijgen. Want ze zullen al die herrekeningen moeten maken. Ze zullen moeten kijken wie er nou uh, in uh, de uh, kopgroep uh, zaten... ...op het moment dat die val binnen de laatste kilometers uh, was. Dus wordt het allemaal wat lastig. Voorlopig is het in elk geval zo dat Gilbert de leider is in het uh, algemeen klassement. Drie seconden voorstaat op Cadel Evans, zes seconden op uh, Thor Husshoff. Kijken we nog eventjes naar die beste Nederlander. Nou ja, die hadden we eigenlijk al uh, genoemd. Frank Slik trouwens. Die staat ook nog keurig geclasseerd op een twaalfde plek met zes seconden achterstand. En kijk ik dan naar die eerste Nederlander. Ja, dan is dat toch Bauke Mollema. 33 e plek met een achterstand van 1 minuut en 20 seconden op Philippe Gilbert. Trouwens, exacte afstand van Gilbert als Rob Ruig en Alberto Contador. Die staan allemaal op 1 minuut en 20 seconden van Gilbert. Maar ik denk dat er nog wel wat gehusteld wordt met dat klassement. Omdat die... Renners die in die laatste twee kilometer vielen... dat die ongetwijfeld uh, ja, dispensatie krijgen. Die krijgen dezelfde tijd als de winnaar. Aart Vierhouten, um, uh, is dat een regel die onomstotelijk vaststaat? Met, met, met ook een parcours als dit? of is dat alleen op, Geldt dat nog? Want in, in, in een etappe geldt dat ook toch niet? Hè? Ja, ze zijn allemaal wel redelijk overtuigd. Alleen ik ja. kan het even in mijn reglementenboekje niet vinden. Van, uh, zodra het bergop aankomst is, ja. krijg je dus geen tijdsvergoeding. Ook niet met een lekkerband, ook niet met een valpartij. Dus... Schaar is dit onder berg aankomst? Ik denk het wel, want je krijgt ook punten voor het bolletje struif. Het vandaag. is een dus. officieel geregistreerde berg van de vierde categorie, hè? Deze berg waar ja. ze op finishen. Dus dan zou je zeggen, dit valt onder de aankomst een berg op. En de, dus de, de zekerheid. Die, maar anderzijds moet je toch aannemen dat zij het wel goed bekeken hebben met elkaar. Hè? Ja, maar daar zijn we al vaker achter gekomen. Dat is meer misschien ook een beetje de hoop van het gevoel. Maar Robert was in ieder geval wel overtuigd. En laten we ja. hopelijk ervan uitgaan dat hij gelijk heeft. En dat we ons de zorgen maken om niks. Maar wat dat betreft is het een hele ongewisse dag. Uh, die ploeg, Gilbert, uh, Jurgen van der Broek, want die hebben we nog niet genoemd. Die heel veel werk ook nog uh, eigenlijk meedeed voor Gilbert. Op zijn gemakje vijfde. Die zullen lekker aan tafel zitten. Die Jurgen van der Broek wil ik toch even met jou naartoe. Want wij hebben het allemaal zo graag over Robert Gezink, Maar de Belgen hebben het graag over Jurgen van der Broek. Zijn zij vergelijkbare mensen? En Nog even los van die minuut die er vandaag al dan niet tussen valt. Maar is Van der Broek ook echt een, een podiumkandidaat? Absoluut een podiumkandidaat. Het is zo met, met Jurgen van der Broek. Hij was vorig jaar altijd net iets voor Robert. Net iets voor Robert, ook in de aankomsten. En, en, en daardoor... Ook groeiende. En hij heeft eigenlijk een beetje hetzelfde doorheen gelopen als Robert. Als, als jonge jongen, verhuisd naar Italië toe. Ik wil rennen worden, PT, bergoprij. Dat is, dat is wat ik kan. Dat is waar ik goed in ben. En daar wil ik in verbeteren. Is daar gaan wonen, Appartementje gekocht. En is het gaan groeien, gaan groeien, gaan groeien wat hij nu is. En, en Robert heeft een beetje hetzelfde gedaan. Is naar Spanje gegaan. Heeft daar heel veel tijd en energie gestopt in het bergoprij en trainen. Want dan lopen ze redelijk parallel in hun carrière tot nu toe. Cadel Evans wordt tweede vandaag. En eh, de, wordt er allerlei mensen, wel, niet, wel, niet, wel te oud... De, van wieltjesplakker tot held als wereldkampioen... wat hij dan geweest is en ja Allerlei benamingen. Is Kadel Evans, wat jou betreft, een serieuze kandidaat... om over, eh, morgen over drie weken echt op het podium te kunnen staan in Parijs? Hij vindt zelf hem wel. Dat laat hij ook blijken. Maar, maar ik vraag het aan Aardvier Ja, weet ik. Maar ik probeer een beetje omheen te lullen, Tom. <laughs> Ja, uh, uh, ja, laat het wel zien. Hè. Pak drie seconden op zijn concurrentie die nog in het eerste groepje zit. En de rest uh, verliezen 1 minuut 20. Dus dat is een, dat is een serieus uh, voorsprong. En dat maakt ook dat het uh, voor ons heel ontzettend interessant gaat worden. Want ook, ook een kont door en al die jongens moeten allemaal tijd gaan goedmaken. En laten we hopen dat Robert ook in dezelfde tijd staat als de eerste groep. Dan, dan wordt het nog leuk en dan wordt het, uh, het aanval in de bergen. Frank Schlek uh, zit daar wel en Andy Schleck niet. Uh, nou zeggen allemaal mensen, ja, die Andy heeft alles op die tour gegooid... dus laat je geen zand over. Maar die Frank rijdt dit jaar uh, vaak wat beter dan Andy, is, is dit toeval of, of is dit een bevestiging van iets? Nou, wat we zagen is, de valpartij die zat rond plek 50, 60. En daar moet je al niet meer zitten in die laatste kilometers van zo'n wedstrijd. En dus degene die daarachter zitten... Vind ik persoonlijk, zeker als klasmens, en ik het gewoon aan hetzelfde wijd. Maar zou het dan ook kunnen zijn dat Enie denkt, nou, als ik een beetje bij Contadur in de buurt blijf, Dan kan. Ja, we hebben het niet gezien hè. <laughs> maar zou dat zomaar kunnen? Ja, het zou zo kunnen dat ze toch op die manier nog een klein beetje zeker zijn van nou, Contador zit hier, Sanchez, uh, dat, soort, uh, dat soort jongens. En ook geloof ik, Wiggins die daar nog uh, achter de val zat. Dus, hij is natuurlijk niet de enige, dat dat vooropstellen. Maar er zitten er ook genoeg jongens die wel vooraan zitten. En die, dat zijn toch de scherpste op dit moment. Ja, en het spannendste is nu uiteindelijk... wat er dus met die tijdverschillen uh, gaat gebeuren. Uh, uh, uh, die groep, één ding is even zeker... Die, die, die, die zes kilometer voor het einde in die val zat... dus de, de contactwoord die, die, die 21 groep, als, ja. als dat die groep is, die blijven staan. De grote vraag is wat er dus die... Tweede valgroep gebeurde waar Gezink dan bij zat in de laatste drie kilometer. Zetten ze die terug naar die zeg maar dan zes seconden groep? Bij wijze van spreken, of gaan die tijdsverschillen stellen? Ja, en ik denk, Robert heeft een andere fiets moeten wachten, dus die heeft behoorlijk moeten wachten. Dus ik denk dat hij zelfs nog meer dan 1,20 minuten verloren heeft in principe. En normaal gesproken wordt hij in dezelfde tijd gezet als uh, de derde man. Hè? Want Jubeer had voorsprong, Evans had voorsprong en onze derde man niet. Dus die tijd gaat Robert nemen of hij gaat nog meer achteruit gezet worden. Ja, en uh, een aantal andere Rabo's, ook al uh, op flinke afstand kan je zeggen... die doen niet mee voor het klassement. Mentaal zal het toch weer iets doen met een ploeg. Hè? Vanavond En een ploegentijdrit die morgen komt... waarin ook die startvolgorde mede afhankelijk is van wat er vandaag nog gebeurde. Ja, wat dat dan gaat uh, moeten de mensen van de Raadbank zich uh, opmaken voor een vroege start. Oké. Okay. Gio Lippens uh, aan de finish daar voor ons... waar het volgens mij nog steeds net zo onduidelijk is als vijf minuten geleden. Je hebt nog geen helderheid van het nieuwe klassement of zo. Hè? Nee, maar dat geeft mij wel het idee dat uh, inderdaad gewoon die uh, tijd... Uh, dat die uh, geschonken wordt uh, in uh, deze etappe. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat uh, de, de uitslag nog steeds niet verder gaat... dan de eerste twintig van het algemeen klassement. Hij krijgt gewoon dezelfde tijd, hoor ik nu net uh, in mijn kop... Telefoon. En dat lijkt me ook wel logisch als ze die eerste 20 maar blijven geven. Dat betekent gewoon dat ze geen klassement kunnen opmaken. Want anders was het gewoon heel simpel geweest. Dan was de etappe aankomst. Uh, en dan nog even ja. verrekend met de tussensprint. Was gewoon heel simpel uh, het algemeen klassement geweest. Robert Geesting, kwam binnen op 3 minuten en 41 seconden van de winnaar van Philippe Gilbert. Dat hebben we wel. Maar uh, de verwachting is wat jou betreft dat hij dat de tijd krijgt zeg maar, van de, de Frank van Schlekker. Philippe Gilbert. Ja. ja. En dan uh, zit hij gewoon nog lekker bij de favorieten voor deze toer. Seconde. Morgen ging jou heel even 1 seconde hebben een ploegentijdrit, Niet lang, maar wel hard. Hè? Zo, 23 kilometer en dan zullen ze verschrikkelijk hard moeten rijden. Ik weet in ieder geval: één Nederlander die heeft er geen zin in. Ah, die Engels die zei: Ik vind het vreselijk. Aard Vierhouten, morgen de ploegentijdrit. Eh, er zullen ploegen meteen schade moeten goedmaken. De Tour is meteen begonnen hè, vandaag. We zijn uur. hartstikke begonnen. We zijn hartstikke begonnen. En de man die iedereen verwachtte, die deed het dan in ieder geval toch valpartijen of geen valpartijen. Philippe Gilbert liet zien dat hij een hele, hele sterke renner is bij dit soort aankomsten. Hij won dus voor Cadell Evans, die hard en goed meeging op drie seconden... en dan een hele ploeg mensen op zes seconden. Komt dat door? En ook Andy Schlek, zoals we het nu weten, op 1.21. De groep g waar veel nog gevallen werd in de laatste drie kilometer... zou de tijd van de zes seconden. Hou het allemaal in de gaten, wij doen het ook. Morgen zijn we natuurlijk bij u terug om twee uur met Radio Tour. De vloegentijdrit, Aard Vierhouten, de hele middag erbij. En vanavond natuurlijk nog van 10 tot 11 na kaarten in de avondetappe. Plezierige avond. De Tour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 Dit is Radio 1. Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Het is bijna zes uur. één voor zes, maar we gaan gewoon beginnen. Goedenavond. Politieagenten dreigen massaal te zakken voor fitheidstest. Raadseer Schalkens gaat aanzien rechtelijke macht, zegt het Hof in Amsterdam. En Philippe Gilbert wint eerste etappe in de Tour. <tiedad> Zo'n 40 van de agenten dreigt te zakken voor de fitheidstest... die de politiemensen vanaf volgend jaar moeten afleggen. Politiebonden en de raad van korpschefs zijn bang... dat er door de zware testen weinig agenten overblijven voor op straat. Ze willen dan ook dat de test wordt aangepast. Een reportage van verslaggever Merlijn Stoffels. We zijn hier aan het kijken naar een fitheidstest... Waar bestaat die test uit? Je moet over een kast springen, je moet uh, met wat zware ballen sjouwen... je moet een, een wagen, een zware wagen duwen. Dat zijn kortom allemaal motorische vaardigheden die een politieman in de dag...